beleeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, op tv, radio en internet. ZFM met nu Tobak leeft. Ja, Tobak leeft. We beleven het hier in de vroege morgen bij Tobak leeft. Welkom bij dit radioprogramma. Het is wat grijzigachtig, maar we gaan het opleuken met Tijdige berichten en leuke muziek. De hele wereld is een rap en roer natuurlijk. En dat allemaal naar Tunesië. Daar was het wat, uh, ja, een beetje rommelig. Toen het uiteindelijk kwam ja. Egypte. En nu hoor ik uh, dat uh, in uh, Libië zijn ze bezig. En ook Jemen zijn ja. ze allemaal de straat opgegaan. Het uh, domino effect, hè? Het domino effect. Ik vind het geweldig. Want vooral mensen die daar nou, aan de onderkant van de maatschappij leven, die hebben echt helemaal geen, geen, geen stuiver om om een kont te krabben. Dus die hebben zelfs, het is klaar. Eindelijk, en natuurlijk vallen daar slachtoffers bij, maar ik vind het wel mooi dat ze er zelf mee beginnen. In ja. plaats van dat wij weer met zo'n vingertje komen. Nee, zeg, hoe jullie reageren, dat gaat helemaal niet goed. Dus het moet van binnenuit komen. en dan pas komt het op, op een goed spoor. Alleen ja, tientallen slachtoffers, het is wel heftig. Ja, dat vind ik dan wel weer heftig. Want in Egypte, hoeveel waren er daar? Ook niet zo heel veel. Nee, volgens mij niet. In, in Libië zijn het al 35, maar dan schieten ze meteen om het scherp. Ja, het is ook wel heftig. Ja, in Egypte doen ze het nog met rubbelkogels, geloof ik. Maar in Libië, die Gaddafi, die, die heeft wat meer ervaring. Die heeft tien jaar meer ervaring. Hij zei, hey, dat moet je beter aanpakken. Meteen met, ja. met scherp schieten. Maar was het niet zo in Bahrijn dat die uh, of uh, de, ja. de baas, dat hij toen iedereen 500 euro had gegeven of zo? Oh, oh, kijk, dat en, is uh, Maar toen hebben ze het eerst aangenomen en toen gingen ze gewoon weer verder. <laughs> ja, dat had, had heel verstandig. Ja, die Gaddafi had al spotjes al laten uitzenden van hemzelf... met een hele grote menigte over hem heen... dat, dat iedereen zo tevreden over hem was. Alleen, ja. Uh, ja, er waren ook hele andere beelden van de straat verder... waar ze wat ontevreden over hem waren. Ja, je had toch ook zo'n waanzinnige uh, videobeeld of zo... of op YouTube of zo, van, van ook van zo'n rijke oliestaat... Dat je kon zien hoe die mensen leefden die dus echt ja. de eigenaren waren. En echt een, een uh, Rolls Royce, echt van puur zilver. Weet je dat soort dingen. Van die dingen. Je, dat je denkt, ja, aan de andere kant, ze, ze vallen dood neer omdat ze gewoon al dagen niet gegeten hebben. De malaria, en geen geld voor medicijnen. Ja. Afschuwelijk. Ja, ja. Dus ik vind het wel het. goed dit. Ik vind het hartstikke goed. maar ze ja. hebben dus ook niks te verliezen, die arme mensen. Dat, nee, dus ja, ze zijn Alleen, nu zo alleen hun leven, dat is natuurlijk... Ja. Ze zitten nu zo aan de grond dus en ja, wat, ik, verder zakken kan ik gewoon niet. Nee, Laat nee, ik dan nee. nu maar eens wat, uh, wat gaan doen. Nou, hartstikke goed bedacht. Hier in Nederland zijn we ook een beetje bang dat er wat gaat gebeuren. Vandaag, dat, uh, vandaag in de kranten lezen we al dat militairen moeten vaker een, uh, in Nederland de straten worden gestuurd. Niet dat ze ontslagen worden, maar ook om in, in te grijpen in bepaalde situaties. In Nederland? Ja. Zoals? Nou ja, gewoon. Ze hebben natuurlijk niet zo heel veel missies meer. Oh ja, ja. gewoon een wel... beetje op, op scherp te blijven. Maar ja, op scherp, maar kunnen ze bommen op scherp schieten en zo. En... Ja, dan kunnen ze die bommen schadelijk maken. Okay. Of zijn er nog bommen? Ja, nou o, vast wel. Of kijk ja. ze zit een bommetje? Nee, dat is een bommetje. Maar dan nou kunnen ze helpen met ontruimen en andere. Ja, ze zijn natuurlijk waanzinnig getraind, die militairen. Ja, ze kunnen ook helpen bijvoorbeeld met koninginnedag, ja, Want uh, ja. ze mogen een uur eerder, moeten ze stoppen met schenken. Ja, ook dat. Dan kunnen ze gewoon, hup, zo'n militair bij iedere... Uh, Ieder uh, tankstation waar je kan tanken, bier, tapstation, hup, een soldaat uh, ernaast. Een soldaat ernaast met een pistool, hè? Ja. Ja, dat is... Uh, dan een paintpistool, uh, Sorry, niet dat meteen met... Maar, maar met een, uh, met een uh, paintpistool. Of zo'n teaser, dat is ook wel leuk. Dan schakelen ze gelijk uit. Ja, die heeft te veel gedronken, hup. En ja. dan, uh, dan heeft hij zo'n Afvoeren. Kar, ja, zijn kar <laughs> ja. staan, daar worden ze opgegooid. En dan ja. uh, één keer in de uur worden ze, worden ze weggebracht. Nou, dat vind ik een hele goede zin. Ja, dan wordt het ook een beetje ruimte. Het moet afgelopen zijn met die openbare dronkenschap. Ja, je moet je jezelf gaan gedragen, zeg. Helemaal gek geworden. De <laughs> heavy. En how do you like me ja Nou, word bon maar even lekker wakker. Baby, baby, wat een plaat. En uh, dat heet How Do You Like Me Now. Dat is al een oude single trouwens van twee jaar geleden. Ik zal eens kijken of ze weer iets nieuws uit hebben. Nog steeds niet? Nou, ik weet niet. Het is, het is, het is niet bij me blijven hangen. Waarschijnlijk heb ik het wel geluisterd, maar ik dacht van... Nee, het haalt het niet bij deze single. dus laat het maar weer. Maar goed, daar heeft hij dus de minuten over achter in Tobak leeft. En we hadden het net al over die grote steden natuurlijk die uh, beveiligd worden door de militair. En nou, de grote steden zuchten onder evenementen, lees ik vandaag in de krant. Ja, het wordt natuurlijk steeds gekker met koning in de dag en zo. En... Uh, uh, met andere evenementen zoals uh, de, de, hoe noem je dat weer? De, de Gay Parade. En uh, uh, Sale. Dat levert wel smakken met geld op. Ik zie vandaag in de krant dat bijvoorbeeld Sale heeft 9, 90 miljoen euro opgebracht. En Giro da Italia 10 miljoen. En gay, parade was, uh, gay Pride was dat 15 miljoen. alleen het moet beveiligd worden. En dat kost. Waanzinnig veel manuren. Maar ik vind het uh, zo knap hoe weet ze nou dat het precies zoveel opbrengt, omdat ik bedoel de kroegjes, ga je gaan echt niet vertellen. Natuurlijk wel, moet ja. alles opgeven, niks ontgaat de belastingdienst, dat dus weet dat. Het niet. Ja, nog wel. Nee, wel. Uh, de Rotterdamse politie onder andere was uh, vorig jaar 130.000 uur kwijt aan het beveiligen van evenementen en voetbalwedstrijden. Ja, die voetbalwedstrijden. Ja. Dat duurlijk. dat echt, oh door de in het ogen ik denk van ja, voetballers vinden smaken met geld, laat zien gods hem dat ze een gedeelte af moeten staan dat ze hun eigen één beveiliging agent. betalen. Ja, ja één ja. agent betalen ze gewoon. Dat, dat, dat kunnen ze makkelijk betalen ook gewoon. Maar eh, Dus daar gaan ze dan kijken hoe ze dat uh, kunnen, uh, gaan, uh, kunnen veranderen. Want daar is gewoon geen geld voor. En er ja. is ook bijna geen ruimte voor. Dus het is, het is klaar. Mensen moeten zelf maar zorgen dat ze niet te veel drinken. En dat ze uh, het glaswerk niet mee naar buiten nemen. Openbare droogenschap moet best aangepakt worden, vind ik hoor. Ja, maar dat aanpakken... Dat moeten... drinken op straat, als ze dat verbieden, ben je dan een heel eind. Ja, maar dat, dat verbieden en dit mag niet en dat nee. mag niet. Mensen moeten zelf eens na gaan denken weer. In plaats van er gewoon als in een maloot en idioot op straat te gaan staan. Doen. Ja, dat is ook wel zo. Ik bedoel, kijk in uh, Egypte. Weet je wel, als ze met z'n allen een goed gevoel hebben. Dan, dan kunnen we met brommers en met fietsen en met auto's gewoon op de straat door elkaar heen. En dan nog vallen er geen slachtoffers. Ja, dat is waar. <laughs> Omdat we met z'n allen samen zijn. Ja, we moeten inderdaad uh, je richten op de energieën van de ander. Ja, dan ga je zo om elkaar heen. Dat ja, is net alsof we allemaal een radartje hebben. In plaats dat je denkt, nou, kies even voor mezelf. Hé, hey, maar je had het even over het geweld bij voetbal. Ja. Van de week was ook op, uh, op het journaal dat er. Uh, dat er iemand een aanklacht mag indienen. als hij het door een ander dus vreselijk onderuit gaat. dat er nooit meer kan voetballen. Oh ja. Dit is al één keer met succes gebeurd. Ja? Ja, dus dat een voetballer die nooit meer kon voetballen. die heeft dus toen. Uh, Gelukkig, dat, dat scheelt in ieder geval één voetballer weer. Ja. Maar ik vind het ook wel terecht, want uh, op straat als iemand jou uh, een knal voor je kop geeft, ja? dan mag je hem aanklagen. En waarom mag je dat niet tijdens het voetbal doen? Ja, precies. Die dus voetballers moet... hebben bijna geen rechten ook. Nou, He? sommige mensen die worden dus vol op hun knie geraakt, hè? Nee. Ja. Nou, dat is natuurlijk inderdaad ja, dat... wel een aanklacht waard. Zeker. Dat zijn als jouw hele knie aan gort is en hij de andere kant op knakt... Ja, en ze kunnen verder niet zo veel anders. Nee. In plaats van, ja, je kan voetballer worden of trainer. En je moet het binnen twee jaar, moet je natuurlijk uh, iets van een miljard euro verdienen. Anders dan heb je natuurlijk helemaal geen geld voor de rest van je leven. Nee, dat is waar. Zeg dus dat... voor je met de krant moet lopen. Ha! Alsjeblieft, zeg hou eens op! <laughs> dan zie je Rafa van der Vaart toch als met zo'n met zo fietsje. Ja. Het ja. is wel, wel, wel leuk om, om die artiesten te horen. Dat ze vroeger, ja, vroeger vroeg stond ik bij de schoenenreus <laughs> Weet je, Ilse de Lange, die was, stond vroeger bij de schoenenreus ja. En die, uh, daarnaast uh, was hij aan het optreden al. Nicolette van Dam, die staat toch altijd bij de vader in de slagerij rond de kerst? Als dus het zo oh, druk is. Oh, dat lekker. Die Doe, mooie mij zo penis, he, Doe mij maar zo'n grote penis. Doe mij maar zo'n grote paarden. Ja, ik heb er ook zo een. Ja. Yeah. Huh, wat ik er wel zeg. Kan die van mij ook even inpakken zo in een lekker plastic zakje. Wow. Ja, haha. Ja, haha. Ja. Ja. Nou, we zijn er weer net aan begonnen, zeg. We zitten wel weer op de niveau? Nou, goed om te weten. Straks nog even berichten bericht over Zorro en zo. China, the stoole man, I'm geworden well, ook you, you do. so you got to let me know. Muziek hier bij ZFM, Ik dacht, nou dat moet even veranderen natuurlijk. Vandaar dat we net even kracht hadden. bent uit uh, Den Bosch. Ze hebben het een beetje opgenomen in een uh, studio op een woonboot. Dat is altijd leuk om te weten. Dan heb je toch een bepaald soort ja, woonboot voor je? Een beetje zo'n smerige woonboot, weet je. De koffiebekers zitten al, uh, al, al, al weken vastgeplakt aan de zijkant. Ja. Het is gewoon lekker zo'n gore boot. Ik weet niet, ben je zelf wel eens bij een woonboot geweest in Amsterdam? Ja, maar ze zijn niet allemaal smerig, hè? Nou, ik heb een paar bezocht. Ik vond ze nou niet echt helemaal. Ik denk van... Het was, hmm. Dat was van arme tieners, denk ik. Ja, en weet, weet, dan woon je dus... Dan denk je, woon je midden in het centrum, in een woonboot. Vaak hebben ze van die kleine pestraampjes. Dan denk je, ja, dan woon je midden in het centrum. Dan zie je alles. Je ziet niks. Je ziet alleen maar water. En af en toe zie je van die moloten die dan uh, met zo'n... Uh, uh, boom, noem je dan zo'n uh, rondvaartboot voorbij komen? Die probeert dan bij jou naar binnen te kijken. Ja, ja, ja. Ik vind het, het... Of je ziet van die hondjes, hè, die, die het kleintjes, die zitten dan net op de hoogte van je raampje. En dan zie je die langslopen. Dat ja. is ook wel weer grappig, Dat is gezellig. Woon je midden in, in de stad en je, het ontgaat je allemaal. En dan plassen ze nog tegen je raampje aan ook, die ja. hondjes, weet je wel? Dan klim je uit de boot van en, en dan grijp je net in de... <lacht> Krijg je... Krijg krijgt zo'n straat in je oog. Ja. Dan grijp je zo lekker warm mee. <lacht> oh, heerlijk. Lekker warm mee. Ah, nou, um, goed, heerlijk. ja, en erachteraan hadden we een ander plaatje van de Factory van uh, de, de, de. Ja, hoe heet dat ook weer? Ja, uh, band of Horses moesten. Band kijken. of Horses, de paardenband. De paardenband. Okay. Ja. <coughs> maar uh, ik, je hebt het over de grote stad. Nou, in Den Haag was er een man en die uh, zijn mobiel was gestolen in de nacht van donderdag op vrijdag. En die man was gewoon heel erg bij de tijd. Want hij denkt, nou, ik bel gewoon mijn telefoon op. Ja. En hij Logisch. belt hem, maar krijg krijgt gewoon dus de dief aan de lijn. Nee, toch. Dus die man dacht van, ja, hallo, je hebt mijn telefoon gestolen, ik wil hem wel graag terug, want wat heb je er nou aan en dit en dat. Nou, ze hebben ze afgesproken op de grote markt en kon hem terugkrijgen voor 20 euro. Maar ja, Het slachtoffer was wel slim, maar had inmiddels ook de politie gewaarschuwd en die heeft dus gewoon een 29-jarige dief aangehouden. Oh, Oké, okay, netjes. Kijk, het is een citizen's arrest een beetje. Ja. Dat heeft hij wel zelf uh, gespeurd, ik ja. vind het wel heel slim. Nou ja, slim het wordt het vaker gedaan natuurlijk. Als, als je je telefoon kwijt bent, bel je hem, je eigen telefoon op een hooi ergens in het huis liggen. Ja, dat wel. Dan is hij, ja, dan is hij niet gestolen. Dat heb ik, eh, ik heb vier telefoons. Dan nog werd ik hem mis te grijpen. Want mijn kinderen verzamelen al die telefoons dan. dan hebben ze gegeven moment al die telefoons in een slaapkamer liggen. Ja, ik begin ook op beleefd te komen dat ze eindeloze onzinverhalen kunnen afsteken... tegen vriendjes die twee straten verderop wonen. Ja, van jouw kosten. Ja. En zomaar die simkaart, of dat de, de, de, de belt goed weer op. Dat, dat gaat zo snel. Ja. Nou, ik vind het wel heel stoer, want Zorro was. Weet je, vroeger was Zorro natuurlijk uh, zo'n man met zijn zwarte cape, was echt een sukkel ook. Een sukkel op een paard, was vond ik het altijd. Maar echt, door die muur of door dat uh, programma hier in Nederland, uh, ja. op zoek naar Zorro. Ja. Is het zo'n stoere fan geworden, gewoon. Die echt van die hele stoere liedjes zingt. Ja. Met vrouwen na zich. Wat een stoere man. En die stoere man, dat zijn er drie. Die zijn naar New York geweest, ze hebben daar anderhalve dag, uh, hebben ze Ze hebben er mee gezongen met een snoeiharde band, de Gypsy Kings. Ja. En dat was echt, dat was vet man, dat was jammen. En het is zo goed bevallen dat ze waarschijnlijk meer gaan doen. En uh, er komt ook een film uit over Zorro weer. Een musical film natuurlijk. Jotum. Jotum. Ja, er is nu ook een musical Jippie. uit over die uh, uh, playgirl die uh, in Amerika met die oude man getrouwd was. Dat was gisteren ook op het journaal. Een musical? En Nicole Smit, ja een echte musical Smit En, uh -huh. uh, en haar, uh, de hoofdrol is een hele bekende Nederlandse sopraan yeah. En die vond het helemaal geweldig dat ze nou gewoon zo'n musical mocht spelen En dan wel, uh, er kwamen toch wel echt liefhebbers in Volgens mij was het Robert Hall of zo ergens in, in uh, Engeland En die, uh, die vrouw vond het helemaal geweldig Dat is nu ook inderdaad uh, fuck en dit en dat ze, oh, maar... Slechte taal kon bezig Gaat het dan over, hoe heet die man ook weer, die al die, die waanzinnige dat landgoed heeft met die grot waar hij die vrouw ontvangt? Nee, nee, dat, dat is uh, Hugh Hefner. Hugh Hefner, <laughs> dat is weer iets anders. Ja, dat is wat anders. Oké, okay, dus een uh, musical over de uh, Playboy. Maar het is nu Anna Nicole Smith, de musical. En hij is dus in Londen, is hij dus uh, is hij gedaan die ja? de musical. En nou, uh, de mensen, sommigen vonden het wel. Het uh, was jolly good, weet je. Jolly good. Maar, maar anderen hadden wel zo van, nou, dat is wel een beetje een slechte taal allemaal. Oh, ja. Ja, ja, ja. nee, ik probeer nu mensen van de straat ook naar een musical te krijgen. Natuurlijk, normaal is het de high society. En het wordt steeds lager natuurlijk. Want overal wordt over gezongen. Ja. Het is wel mooi. Maar die dame die nu dus uh, die rol speelt, die heeft ook inderdaad van die enorme knoepers. Echt van die bloemkolen. Dat is wel heel grappig, is dat. Ja. Ik geloof, ja. geloof die, die mensen van... -nuf, uh, Kufnun, Kufnun, Kufnun, die hebben nu ook een musical gemaakt. Die denkt van nou, laten wij ook maar in die vijver gaan visie. Want ja. er is handel in. Alleen wij gaan een soort persoflaasje maken. Maar het blijft wel een musical. Ja. Dan weer. Creatief ja. dan weer. Creatief. dan weer. Goed. Ja, sorry. Ik was even aan het luisteren naar een andere radiostation. Dat kan het natuurlijk helemaal niet. Tijd voor het Nederlands talent. Hansen po po Poets. And dance, the war is over! in Cairo, in Egypte, maar de oorlog is nog niet uh, gewonnen. Nee, want het leger is daar aan de macht en het leger is al, al 30 jaar aan de macht daar. Alleen, ze hebben één uh, iemand moeten offeren, dat is natuurlijk Mubarak. Die is nu opgezout en zijn, uh, de goede zijn bevroren in uh, Zwitserland. Weet ik hoeveel miljoen, miljard, sorry, miljoen, ha, klein geld, miljard heeft hij bij elkaar gewoon. Een miljoen geeft hij als hij uit eten. Maar moet u dat geld dan gewoon geweest. inleveren gelijk? Ik denk dan van hij, uh, het is van hem. Ze kunnen hem afzetten, dus ze kunnen toch niet gelijk helemaal onteigenen, alles wat hij heeft? Nou, ik weet niet, het zou wel heel mooi zijn dat ze dat, dat geld weer terug laten vloeien gewoon in de staatskas. Maar het zou ook wel heel mooi zijn als ze dus dat geld, dat ze dan bijvoorbeeld zeggen, de helft gebruiken voor de heropbouw van het land. En ja. de andere helft die gaan we dus gewoon uh, aan de armsten uitdelen. Teruggeven aan Amerika, denk ik zelf. Geef me terug aan Amerika. Die hebben echt al miljarden erin gestoken. En die kunnen dat weer gebruiken om uh, de wereld te redden. Maar die zijn daar zo goed in. Mm. Oh man, die echt, die. Uh, die Barack Obama is echt goed om de hele wereld te redden gewoon. En per dag heeft hij een miljard uit, geloof ik, die uh, Barack Obama. Echt waar? Ja, toch? Uh, we ah, gaan weer met, wat, uh, met schieten, ja. Ja, maar ik zag ook laatst iemand die mocht dan uh, bij Tribe For You, daar mocht hij dan zo'n uh, uh, raket. Of dat je in zo'n tank zat en dan een kogel afschieten. 1600 euro, één zo'n ding. Baf. Ja. Die dus echt dan. En weg is hij. En gaat er, gaat er een uitkering. En dan? Daar gaat weer een uitkering. Ja, inderdaad. Ja. Nou, ja. dat is toch uh, knap als je 600 euro uitkering krijgt. Dat is natuurlijk nog een flinke uitkering. Dat, uh, dat, dat, ik denk, uh, maar gelukkig maar. Want anders gaat iedereen een uh, uitkeringsbusiness in. Dus, het uh, is een wachtgeld van, uh, van één dag van een ambtenaar. Ja. Nou, het is half negen geweest. Dat betekent wat, uh, wat berichten hier uit de buurt. En, uh, de Nationale Postcode Loosrij heeft vorige week woensdag mm -hmm. maar liefst 950.000 euro. Euro geschonken aan het uh, Nationaal Park zuid Kennemerland. Het geld is bedoeld voor een ecoduct... om het park te verbinden met de Amsterdamse waterleidingduinen. Uh, en zo kan er dus een, een gebied ontstaan van 8000 hectare. En kunnen dus diertjes zo over het ecoduct... zo van het ene gebied naar het andere gebied. Nou, dat is wel handig, hè? Nee, dat vind ik wel mooi, dit. Ja, geweldig. Ik ben ja. niet zo, nooit zo voor, voor dat soort uh, postcode-loterijen... een staatsloterij allemaal, vinden allemaal van die bedrijf, Maar ja, ja, dit is toch wel weer een mooi gebaar... Maar ik vraag me alleen altijd af hoe de, hoe de hertjes en zo de weg weten dan. Ja, ah, dat leren ze wel, joh. Van, ja. ja, ze willen door heel Nederland willen ze van die ecoducten maken. Dat, ze echt, dat de wolven uit Duitsland zo helemaal naar, weet ik veel, naar Groningen kunnen lopen, als ze dat willen. Dat ze hier uh, aan de kust die herten op kunnen eten. Want Ik zag inderdaad gisteren een reek over, heel over heel de salvo ja. En ik zag er inderdaad drie staan met van die mooie gewij. Dat is wel uh, dat is de eerste keer dat ik ze zag. Ja, Ze dus ik moet denk steeds een... herten. Wat zorgen die nou? Hebben ja. we niet gewoon een stukje Prins Ben aan de rondlopen hier? Die in, uh... Ja, hij heeft nageslacht genoeg, dus uh, laat ze maar komen. Je hebt helemaal gelijk, maar het zijn over het zakelijk vrouwen geloof ik die hij gemaakt heeft, bij vrouwen. Ja, dat is waar. Ja. Er is uh, bij het Pluspunt is er nu hulp bij belastingaangiften en kwijtscheldingen. De geschoolde vrijwilligers van Pluspunt die bieden hulp aan voor inwoners met een lage inkomen. In 2010 zijn bijna 200 standvoerders op deze manier geholpen. Je kunt een aanvraag indienen via de Plusdienst, telefoon 5717373. Dat kost wel 10 euro. Oh. Maar ze kijken dus even bij de belastingaangifte ook of u een aanmerking kunt komen voor kwijtschelding van Rijland, gemeentelijke heffingen of bijvoorbeeld een aanvraag kunt indienen voor de toeslag chronisch zieken bij de gemeente. Zo. Dus ik zou zeggen, is het probeer oude... het. Je investeert 10 euro, maar misschien krijgen we wel 300 terug. Ja, wat 10 euro is niks bij de belasting. Huh? Nou, verder lik op stuk beleid voor het uh, veilig uitgaan in Zandvoort. Het is de laatste tijd een beetje een rommeltje. Vorige week of week daarvoor was ze toch wel flink uit de hand gelopen... met wat agenten die ook echt gewond, gewond zijn geraakt en het ziekenhuis moesten. Weet ik, allemaal, dat was echt geen, uh, geen grap. Dus nu gaan ze dat flink aanpakken. Ze hebben het, uh, de, de politiecapaciteit verdubbeld. Van 200 naar 300 agenten. Dat is niet verdubbeld, hè? Oh nee, je hebt gelijk. Nee, van 4 naar 8 agenten. En in de zomer komen er nog meer agenten hier rondlopen. Want het is de bedoeling dat het gewoon iedereen zich weer gaat... Uh, gedragen. En als je je misdraagt in het centrum, dan kan je dus een verbod krijgen dat je het hele centrum gewoon niet meer in mag komen. En hoe ze dat willen controleren, dat lijkt me toch wel een ontzettende klus. Maar ze willen het wel in ieder geval uh, gaan opleggen dat als je je hebt misdragen, dat je ook niet alleen maar in dat café niet mag komen, maar in geen van al die cafés mag je dan wegblijven. Gewoon. Dus uh, ja, als dat zou helpen. Goed idee. Dat is een mooi streven. Mooi streven. Ik zie net op de website van de gemeente Zandvoort zelf. Je kunt dat sowieso zelf uh, proberen op de hoogte te blijven via de nieuwsbrief. Ja. Maar er komt uh, vanaf 21 februari wordt gestart met aanleggen van de tweede warmte-koude opslag bij het Louis-Davond-Carré. Ze zijn natuurlijk heel hard bezig. Ik zag ook gisteren tot mijn grote vreugde dat uh, bij de krocht daar, de stel de, de hoge weg uh, nu bijna klaar is... Ja heeft er natuurlijk de hele tijd echt zo'n krater gezeten. Want ze waren daar gewoon actief bezig. Maar de werkzaamheden die gaan dus ongeveer twee weken duren. En het is de hoogte van de groenstrook tussen de Willemstraat en de Kanaalweg. En het gemeentebestuur ja, die wil dus gewoon dat de uitstoot van de CO2 voor de nieuwe woningen. louis -David Carré. met minimaal 20% verminderen. En energiebesparen en het opwekken van energie uit duurbare bronnen. Leidt tot minder milieuvervuiling zoals CO2-uitstoot. Dus nou, een nobel streven. Zeker. Hoe beter, uh, hoe beter uh, de uitstoot, dat die minder is, uh, ja. hoe beter het klimaat hier blijft. Hoewel, ja, we, we hebben meestal harde winters. Het waait vrij hard weg altijd. Maar ja. We hebben sowieso frisse lucht. Joch? Ja, best wel. Altijd. Nou, en misschien nog wat nieuws straks over de windmolens. Staan ze er al, de windmolens? Ja, die gaan er wel komen natuurlijk. Vorige week trad hij op in Nederland. Hockersley Workman. En dit was zijn hele single Kissing Girls. I resist, but there's no point in it Why lovers feel shame, what for? Well, I never know Huxley Workman, hij was vorige week in Nederland. Hij heeft opgetreden. Ik heb geen idee meer waar het was, maar vorige week was ik eigenlijk zijn plaatje vergeten. Ik denk, had ik even moeten draaien, had ik hem even kunnen promoten. Van, kijk, dit is Huxley Workman. Hij speelt in. Ik noem hem wat Paradiso. Maar goed, dat is jammer. Um, ja, over meisjes gesproken vandaag las ik even het weekenden van de Telegraaf. En voorop uh, uh, Dooske. Uh, Tooske, sorry. Ja. Dus uh, presenteert momenteel niet True Story op Nederland. Is dat zij? Volgens mij wel. Ik heb geen idee. Ik weet wel dat haar man er nu weer niet is. Want die had een boek uitge. Bastiaan. Bastiaan Rach. Uh, uh, zoiets van. En verder gaat het wel goed of zo. Of uh, echt een vraag over. dat hij nou een man uh, was. Van. Uh, er verandert een hoop, maar. Uh, he, die moet alles plannen. Zelfs de seks. Oh, bro. Ja. is het is vo ja, voorspelbaar. Het is dan weer de, de mannelijke versie van uh, Daphne Dekkers. Want precies. die had van. Uh, uh, dat van die dooddoeners zo. Over. Ja, als je seks wil, moet je plannen. Er is nergens ruimte voor dus als je, je kinderen uh, ja. hebt. van ja. die van die kennen we allemaal wel. Dat is wel herkenbaar. Dat ja, hebt het toch ook allemaal meegemaakt? He? Ik heb het ook allemaal ja, meegemaakt. Nou, ik kan daar, wel wil je boek het boek niet lezen? Dat je dan denkt van... Ah, oh, hij heeft dat gelukkig ook. Nee, ik ben er net een beetje klaar mee. Met die, met die fase. Dus ik heb zoiets van... Uh, ik wil me weer op je handen richten. Maar goed, Toos, vandaag op de weekenden. En uh, ja, hebben van die hele mooie... Emotioneel loze ogen, zeg ik altijd. Mee. En dan staat erbij... Bij haar staat geschreven. Ik ben geen seks, drugs en rock'n'roll meisje. Huh? Nee, dat, dat hadden we al gezien. Volgens mij ook, ja. Ik weet niet wat ze, hoe ze zelf in de spiegel kijkt. Misschien trekt ze dan een heel ander gezicht of zo. Dat ze dan denk ik van. Hahaha, ik ben wild. Maar goed, True Story pre presenteert ze momenteel met een nieuwe presentator naast haar. Ik kende hem al niet, met krullen. En wat is dat bedroevend slecht. Ja. Wow, ik heb er naar zitten kijken, echt met verwondering. Dat gaat over een groep... Mensen, ik dacht er veertien stuks bij elkaar. Die hebben allemaal een geheim verhaal. En het geheime verhaal vertellen ze dan in de Secret Room. Weet je, wel. dan gaan ja. de deuren dicht. Twee lagen. En dan gaan ze even iets vertellen. En dan moeten ze van elkaar gaan raden. wat hun geheim verhaal is. Wat, wat Hoe heette is. dat de dagboekkamer? Dat was toen nog met. Oh, uh, ja, weet je nog? de dagboekkamer. Met ja. Bart. <coughs> ja. En met, uh, met Knuffel. Uh, weet je Ruud. Ruud, Knuffel Ruud. Ja. Maar goed, daar hebben ze weer allerlei varianten bedacht. En dit is dus True Story. En nou echt, het moment dat. Dat drie mensen weg werden gestemd. Die moesten dan in de weggaan. Kamer staan of in de gang. De, en dat ver, de farewell eindeloos... kamer. Farewell ja, room. Ja, ja zoiets <laughs> ja. was het. En dat duurde eindeloos lang. En weer reclame ja. tussendoor. En dan was het weer stil. En stond iedereen een beetje te kijken. Ja. Nou echt, ik heb echt verwondering zitten kijken. Ik denk van dit. 2011 dit kan toch dit niet. Dit gaat het niet redden. Dit gaat het niet redden. Nee nee nee. Nou ja goed. Ja, ze hadden echt het idee dat er van, nou, dit was het weer helemaal. Maar nou ja, ja, het insteek is leuk dat je elkaar dat je geheim verhaal van elkaar moet raden. Maar er ja, ja. moet wel iets meer gestyled worden hoor. En misschien niet live. Dat je dan de, de dode momenten eruit knipt. Ja, ja, maar dat doen ze toch al? Ik bedoel, uh, dus 24 uur per dag wordt het opgenomen, toch? Ja, ja. ja maar als dus... dan, dan live programma dan nog niet. Uh... ...dynamisch is? Nee, nee, dat, dan moeten ze gewoon maar lekker mee stoppen. Was het nou John de Mol die dat weer... Oh nee, nee, het kwam uit, uh, uit Amerika of, zo, of Engeland? Oh, dat was een true story. Ja, ja het was een ja. secret story, zeg. was het toch? Nee, Zie. true story. Oké. Okay. Ja, true story. Ik, uh, in, in Nieuw-Zeeland waren er twee vrouwen. Ja. Uh, nou, die hebben dus een verborgen camera gebruikt... ...om mannen te filmen die naar hun achterste keken. Dat is echt een grote hit op internet... Ja. In slechts drie dagen tijd hebben al meer dan een miljoen mensen het in Los Angeles, het in Los Angeles opgenomen. filmpje op YouTube bekeken. Waarin mannen langdurig staren, zijdelings kijken en elkaar aanstoten achter hun rug om. Jesse, Gerniton en uh, Rianne en Johannick waren echt benieuwd naar de manier waarop mannen dan naar hen kijken. Terwijl ze de straten lopen. En ze zegt, nou ja, als je ooit afvraagt wat er achter je rug gebeurt. Dan hebben wij nu een nieuwe manier bedacht om mannen op heterdaad te betrappen. Al dus die Johannick in de opname. Dus je kan via YouTube kan je hem zien. Als je gewoon naar nu gaat, dan zie je ook het berichtje. En dan zie je gelijk de link naar uh, maar het YouTube-filmpje. Zie je dan die mannen of zie je dan de achterkant van die vrouwen? Je ziet die mannen. Oh, dat die die hoeven ze interessant. altijd kijken. Dat vind ik niet interessant. Maar het zijn er dan wel veel. Dat is dan inderdaad wel uh, verrassend. Ja, dat, ik kan er zelf ook niks aan. Doen. Ik heb het ook hoor. Ik kan ja. het gewoon niet laten als ik een mooie vrouw zie. En dat je denkt van. Wat voor billen zal ze hebben? Dan moet, echt, dan moet ik mijn nek gewoon voor, niet omkijken. Niet ja. om, ik moet, ja. om, ik moet Toch omkijken. Toch nog even kijken. Ja. Ik moet omkijken. Dan denk ik, oh nee. Nee, en kijk je dan ook niet. of ze wel of niet een string aan heeft? Nou, ik ga er niet, ik loop er niet op af en trek de jas omhoog ervan. Nou, nee, maar je kan, je kan dat, dat zien? zien, dat kan je vaak wel zien. Oh, nou, nou ik zie het wel. Ik gewoon... zie het wel. Oh, je bent getraind. Ja, nou ja, ik heb er wel. Ja, nee, maar soms zie je bij mensen die hebben dan een string aan. En ik denk van ja, als jij gewoon een onderbroek doet, dan, dan is het mooier, want dan, zie je, dan is het wat egaler. Ja, de, de, de, de, de broekspanning. Precies, maar je hebt tegenwoordig ook van die, van die uh, slips, een speciale slip waardoor je uh, die figuur corrigeren. En ja, waardoor je, ja. Je kunt ze, die Maar teken. die zijn heel mooi uh, onder een broek. Maar als je ze dus uh, alleen aan hebt, dus, ja. uh, dan, dan is het, zijn het van die oma onderbroeken. Zo ja. is het natuurlijk wel. Ja, je moet wel even zeggen van, oké, okay, we gaan een wilde nachter. Bij, ik loop even naar het toilet. Ga ja. uh, even die spannende string aantrekken. Ja, en dan komt ja. ze terug. Ik denk, wat, wat. Mijn god. Wauw, wow, dit ziet er heel anders uit. Nou, nog even sportnieuws. Laat je verrassen. Ik heb hier nog even duidelijk sportnieuws. Stretchen voor het hardlopen blijkt zinloos. Of je nou rek- en strekoefeningen doet voor hardlopen of niet. De kans op blessure blijft even groot. Dat blijkt uit een, uh, een vrijdag gepubliceerd onderzoek. Gisteren dus, door Daniel en George. En dat, uh, dat gebeurde in de Amerikaanse hoofdstad. Um, ja, ze ontdekten dat mensen die uh, ineens gingen stretchen... Plots klap meer kans krijgen op blessure. En mensen die al stretchen en ermee stopten, Krijgen niet meer, meer blessures dan ze normaal zouden krijgen. Ja, maar dat onzin. Je, je moet ook nooit gaan stretchen vanuit stilstand. Je moet eerst gewoon zorgen dat je warm bent. Dus tien minuten lopen of een ja? paar minuutjes fietsen. En dan is, dan is de bloeding goed en dan mag je pas stretchen. Misschien is het, onder... het lijkt me toch logisch dat je te klein een klein beetje moet stretten voordat je gaat hardlopen of dat je gaat ja, nee, maar Je moet ook rustig beginnen met lopen, zodat je bloed begint te stromen en dat je, en, en dat je dan een beetje al... Oh, ze hebben 3000 uh, hardlopers onder... you know? ja, uh, onderzocht uh, die uh, de routine hetzelfde hielden. 1 op de 6 uh, kreeg blessures. Van degene die een opwarmroutine veranderde, had bijna 1 op de 4 kans op een blessure. Nou, dat is toch wel ja. weer erg duidelijk. Ja. Dus, nou ja. ja, en we zijn natuurlijk allemaal helemaal enthousiast nu, want binnen, binnen een paar weken of zo we heb je die circuit runners uh, World uh, ding. Ja, dat ja. Is in, uh, in, in maart is dat. En iedereen is al helemaal, uh, helemaal spannend. Wij ook bij de radio. Want het is ook zo van, gaan wij er wat mee doen met de radio? En nou, gaan wij en... ermee uitzenden? En de vraag is natuurlijk, vorige week heb ik met een, uh, een home trainer lopen zeulen. Ah, nog was van een rug. <laughs> <laughs> ja, hij fietst niet zo lekker, die home trainer. En dat is een beetje jammer. Ik heb van, uh, van de schoonzus uh, van Jolande naar het huis van Jolande gebracht. En de vraag is, hoeveel kilometer heb je gemaakt? Uh, nou, niet veel, want hij, hij fietst niet lekker. Ik, ik, weet, ik, ik moet hem zo af gaan stellen dat hij inderdaad lekker fietst. Het is net alsof het, dat je dan met de pedals he, ga je dan een ja. rondje maakt. maken. Net dan, dat hij dan even automatisch stopt, weet je wel. Heb je een, met trapondersteuning of is dit zonder trapondersteuning? Ja. Nou ja, dat heeft niet zoveel zin natuurlijk, hè? Nee, het is, ik zou zeggen, doe slender, joh. Kan ik ook doen. Het is gewoon liggen en dan wordt, gaat het lichaam... Uh, wordt of voor of je lekker boven. paardrijden, dan beweegt het paard wel voor me. Uh, ja, dat is ook een idee gewoon. Ja. Hobbel, ja. ja. uh, Het is gewoon armoedig, dat sport ook. Zo armoedig vind ik het ook wel. Nou goed, Nederlands beetje maar weer. We hebben er veel vandaag. Jawel. Ballara, kleid. Lollakite en uh, Nothing Seems to Disappear of zoiets. Goed, dat was het jochie er al die... Uh, ja, ik weet zijn naam nog steeds, dat vind ik echt zo gênant. Dat moeten we moeten straks misschien even opzoeken. Hij speelt in het orkest bij Paul de op de achtergrond. En hij was het jochie wat afgezekerd werd in het programma van Paul de van 20 van, van, van jaar geleden. Daar kon zoiets. ik er even bij zijn dat hij zo vals zong. Ja, dat is het vals. Wat vind oh, ja. je er zelf daarvan? Het is toch niet om aan te horen? En toen moest Paul de publiek een excuus aanbieden van, ja, het was een grap. Die jongen wist van tevoren wat er zou gaan gebeuren. En Gordon, die zat erbij en die begon maar een beetje schaapachtig te lachen. En die had geen idee van dat het allemaal in scène was gezet. Maar goed, dat jochie heeft dus nu een beentje. En dat heet dus Lola Kite. En dat is wel grappig. Heel zingen, andere Zingen muziek. kan hij nog steeds niet? Wat? Zingen kan hij nog steeds niet? Jawel. Nou ja, hij drumt en zingt ook. Ah, oké. Okay. Mieter, dat is goed geworden, zeg. jij. Oh. Het is uh, tien minuten van negen en grijsachtig gezantwoord, maar met de vrolijke muziek op de radio. Zeker weten. Wij jou Even een goed gevoel. Ja, nou, er was zo'n mevrouw die had een heel vreemd gevoel. Die kreeg o, o. een baby, een mevrouw uit Burma. En die wil nu graag met die baby een vermelding in het Guinness Book of Records. Want haar dochtertje heeft, even een tromgeroffel, 12 vingers en 14 tenen. Huh? Nou, dat is nog heel wat. Vooralsnog is het record in handen van twee mensen in India die ieder 12 vingers en 13 tenen hebben. En die, die moeder die zei al van ja, ik vroeg... Is mijn baby compleet? Nou, uh, meer dan genoeg, zei ze bij de baby. Het heet polydactylie, wist je dat? Dat ze geboren worden met een extra vinger of teen. Oh. Poly is veel. En kan je daar ook dan... Je die, die, die kan ze allemaal besturen, zeg maar. Oh, ja. Wauw, het kan je geweldig gitaar spelen dan. Ja, doe, doe, doe, doe, doe. volgens mij wel. Het is zeer zeldzaam wel, hoor. Als een kind wereld komt met aan iedere hand een extra voet of teen. Ja. Of, uh, hand en voet, een extra vinger of teen. Maar die dochter, die heet Lea Yatimin, die heeft dus geen enkel last van haar gebrek. Nee. Ze lijkt zelfs een veel krachtiger grip te hebben. Ze laat helemaal niets vallen, want ze, ja, ja, je hebt er zeven. Ja, dat is wat een evolutie. Het is wel lekker ook als je jeuk op je rug hebt en krabben, weet je. Dan heb je er zeven. Ja. Dat is wel lekker. Ja, dat is echt met heel veel dingen is het wel handig gewoon. Ja. Een extra vingertje erbij. Want soms kan nou ja, wat ik zeg op de gitaar kan, kan je nu uh, in plaats van zes fretten, kan je zeven of acht pakken misschien. Ja, dat is wel geweldig is dat. Dus dat uh... Maar vroeger werden dat soort kinderen gelijk uh, in, de, in, de, in de wieg gesmoord en zo. Want het nee, was, het nee, was die... allemaal heks. Het was allemaal de duivel die dat regelde. Oh, dat soort mensen worden va vaak freaks. Want ik heb toch wel eens verteld over die man die drie benen had. Die, die, een Portugees was, dat, die, die woonde in Portugal. Ja. En zijn vader, die, uh, nou, die kreeg dat kind uh, in zijn schoot geworpen, zeg maar. En toen dacht hij: Hé, hey, hier ga ik geld mee verdienen. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Want maar is hij middels het middelste been? Heeft hij dan een grote teen aan de linker of de rechterkant? Want dat is dan wel, hey, juist... dat is wel heel mooi. Ja. Of is het dan een rechtvoetje? Het <laughs> ja. ja. alleen maar hele rechte. Nou, dat weet ik ja. niet Maar hij had echt drie, of uh, noem je dat? Uh, drie benen. En dan denk je mezelf: ja, tussen elk been hangt meestal ook wat. Dat klopt, oh. hij had ook twee penissen. Echt waar? En dan oh. kon ze onafhankelijk van elkaar ook in uh, bewegen. In, bewegen. Ze oh, maar. dat opent dat wel perspectieven. En dus ja, hij kon daar... echt. Ook twee aan. zakjes. Twee zakjes. Jeetje. En dan kon, ja. hij kon er leuke dingen mee doen. En uh, nou ja, zijn vader heeft er geld mee verdiend. En op een gegeven moment werd hij groot, heeft hij er zelf ook geld mee verdiend. Door ja, freakshows af te gaan natuurlijk. Ja, en spelen natuurlijk. Dat was er toen nog niet heel erg. Oh. Maar het grappige was, in dezelfde periode in Frankrijk had je een vrouw met vier borsten maar ook dus met uh, drie benen. Die waren voor elkaar vagina's. geschapen. En er was ook de vraag van als hij ooit nou in Nederland komt. Of in Nederland in Frankrijk komt, dan wil ik wel een goed gesprek met hem voeren in een café. En zij heeft wel geld gemaakt met, het, uh, met haar lichaam te verkopen, zeg maar. Want eigenlijk okay. man had zoals dit wil ik meemaken natuurlijk. Ja, dat is wel apart. Maar ja, je wordt wel, je voelt hier dan wel heel erg een object, denk ik dan. Ja, maar ja, goed, het, zij heeft er goed geld mee gemaakt. En uh, nou ja voelde zich daar goed bij. Dus nou ja, waarom zou je dat niet doen? Maar ik denk ook van, uh, heb je dan ook twee baarmoeders? Als je nou uh, bevrucht wordt in de ene, kan je, kan, en je, kan, je, kan je dan een tweeling krijgen als hij in de andere ook bevrucht ja, wordt? Het, het ja, er roept op, hè? Ja, je wil alles weten. Ik weet niet of ze opengesneden is nadat nou, ze dood was gegaan. <laughs> nou ja, ja, opgezet. Ik denk, ik denk dat die, als die haar lichaam ter beschikking stelt van de wetenschap, dat ze er wel wat voor over hebben. Ja. Dat is waar. De, de, de, de nazaat hebben er toch ook wel wat uh, aan gehad, Ja, denk ik. hebben die ook nog wat. Maar het grappige ik heb wel gegoogeld op de afbeelding van deze man. Ja? Daar zijn wel foto's van okay. met drie benen, maar de vrouw met vier borsten, die bestaan niet. Ik zie Jolanda druk. Ja, ik ga op... gelijk even kijken. Toekelen. Dus er komt vast wel een foto hier tevoorschijn. En uh, het is jammer dat we niet zo interactief zijn dat we die ook weer kunnen linken op de site. Nou, dat ik heb hier wel een raadsel. Zijn. Wat heeft smorgens vier benen, smiddags twee en s'avonds drie? Dat was, de, dat was de antwoord, dus de mens. Hij, hij begint te kruipen. In het hoogtepunt van zijn leven loopt hij rechtop. En als hij ouder wordt, dan heeft hij een stok nodig. Oh! You ja, ja, yeah. say, ja. Oh. Oh. Je denkt, nou komt het spannend zo. Nou. Oh. He? Jongens van de Oasis zijn uit elkaar. En schoor hem. Je dus eigen kant op in gaan. Snop, jongen. Smeer bij 0 natuurlijk. No natuurlijk. Kon niet met Liam door één deur. Dus Liam dacht van... Ah, fuck you. Fuck you. I'm in a band. En toen dacht ik... Begin ik gewoon met mijn eigen bandje. BDI's is de nieuwe single Roller. En daarvoor nog Bring the Light hebben ze ook uitgebracht. Dus ja, dat gaat wel goed komen natuurlijk. Ja, en het blijft gewoon Oasis klinken. Ja, doe je niks aan. Dus zo is het een stand van deze man. Goed. Toebak leeft en de vroege meidje, Die ja. kennen ze wel van die behangradio, maar hier gaat de behangen vanaf! Ja, we gaan echt de leuke dingen. We gaan het behang beplakken met condooms. De dieven van die 100.000 condooms. Ja? Die zijn gepakt. Ze hadden 100.000 condooms, hadden ze gestolen. Ja. Of nee, nee 725.000. Oké. Okay. En ze zijn gelukkig gepakt, dus uh, we kunnen weer. We kunnen weer. <laughs>